Zes uur, Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. In Spanje is uitgebreid gevierd dat het nationale elftal... Europees kampioen voetbal is geworden. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op. Spanje won gisteren met 4-0 van Italië... en is het eerste land dat de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning de Spanjaarden... even afleidt van de economische problemen in het land. De kandidaat van de oppositie in Mexico lijkt de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Het is Enrique Peña Nieto van de Institutionele Revolutionaire Partij. Hij zal 40% van de stemmen hebben gekregen. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in de huidige president Calderón... omdat de strijd tegen het drugsgeweld is mislukt. Peña Nieto wil meer aandacht voor andere problemen dan drugsgeweld.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 Het weer, het is droog met vanochtend overwegend zon. Vanmiddag lichte bewolking en ongeveer 22 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. De temperaturen lopen dan iets op. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vanochtend vroeg is er een vrachtwagen met melkpoeder gekanteld... bij Veendam op de N33. De weg is in beide richtingen dicht tussen Veendam en Mede. En volgens Rijkswaterstaat gaat het daar nog de hele ochtend duren. NOS Radio In Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 2 juli, goedemorgen. Spanje is Europees kampioenvoetbal. We beschouwen vanochtend de wedstrijd na. En u hoort de reacties uit Spanje, Italië en Kiev. Verder, voor astronaut André Kuipers zit het er ook op. Zijn ruimtereis is voorbij, maar hij zal nog wel een paar weken nodig hebben. om weer echt met beide benen op aarde te komen. U hoort hem straks zelf. En we praten met Sander Koenen, die bezig is met een biografie van Kuipers. Hij is in Houston, waar die Kuipers op wacht. Op drie stukken snelweg door Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... mag vanaf nu weer 100 kilometer per uur gereden worden in plaats van 80. Verslaggever Matthijs van de Wiel staat aan de A10 bij Amsterdam. Een nieuwe wet regelt vanaf vandaag de incasso-kosten anders. Wat dat voor u kan betekenen, hoort u zo. En in Mexico heeft de kandidaat van de oppositie... waarschijnlijk de presidentsverkiezingen gewonnen. Correspondent Marjon van Rooij is in Mexico. Net als hoogleraar Latijns-Amerika, Wil Pansters, ook hem spreken we vanochtend. En de mannen-estafetteploeg op de 100 meter... haalde gisteren goud op het EK-atletiek, maar is niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Hm, misschien verandert dat nog. Hoort alles over de Tour de France tussen half negen en negen uur. We hebben het ook over de grote stroomstoring in de Verenigde Staten. En over nieuwe diersoorten in de Noordzee. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot tien uur. Komt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl of radio1.nl. Het kan u niet ontgaan zijn. Spanje is opnieuw Europees kampioen voetbal geworden. In, I in Kiev werd Italië met maar liefst 4-0 geklopt. Spanje aan de bal is, maar uh, kun je het toch niet overklagen. Het is een prachtige goal van David Silva op aangeven van Fabregas na een subliem uitgevoerde aanval. Een razendsnel omschakelen, zoals hier, hier de goal, 2-0. Jordi Alba. Torres, 3-0. Spanje onderstreept de suprematie nog maar eens in de slotfase. Torres, Torres, de 12 af en 4-0. Spanje schrijft historie in Kiev. Het wint voor de derde keer op rij een groot toernooi. Tja, en hoe hè. Al tijdens de wedstrijd barstte in Spaanse steden een waar volksfeest los... zoals hier in Madrid. Dat dan vier keer. Na de Europese titel in 2008 en de winst op het WK in 2010, is het voor Spanje dus de derde titel op rij. Dat maakte de vreugde er niet minder om. Campeones, campeones. Oe, oe, oe, oe. Ik hoorde het deze fan zeggen. De titel is voor Spanje enorm belangrijk. Met de crisis en de slechte economische situatie in Spanje is er eindelijk iets om te vieren. Zo'n feestje had Italië eigenlijk ook wel kunnen gebruiken. Maar daar ging iedereen na de wedstrijd maar snel naar huis. We zijn content, We zijn blij. We zijn Het gaat goed ja, voetbalde helemaal niet, zei die ene fan. De laatste juist blij was dat Italië überhaupt tot in de finale was doorgedrongen. De winnaars keren vandaag terug naar Spanje. Vanavond volgt een rondrit in een open bus door Madrid. De terugkeer op aarde is astronaut André Kuipers niet meegevallen. Hij heeft moeite met lopen en voelt zich, naar eigen zeggen, belabberd. Ja, ik uh, voel me niet al te, uh, al te goed wat betreft, uh, zeg maar, lopen en, uh, en mijn evenwicht. Uh, ik ben ernstig, duizelig, je wordt ook misselijk als je veel beweegt. Uh, en het lopen, dat is bijna onmogelijk. Uh, het, het is, je wordt echt verlamd, je moet echt leren lopen opnieuw. Uh, dus people, mensen moeten dus ondersteunen. Kuipers was ruim een half jaar in de ruimte. Gisteren landde hij met zijn collega's in Kazachstan op de steppen. Kuipers blikte tevreden terug. Ik ben heel blij dat de missie goed verlopen is. En dat alles zonder problemen is beëindigd met een goede landing. Uh, en daar ben ik heel tevreden mee. Het is niet comfortabel. Het is een pijnlijke ervaring. En, uh, en als je terug bent voel je je echt belabberd. Maar uh, mentaal uitstekend. Op dit moment is André Kuipers op weg naar Houston, in de Verenigde Staten. Daar wordt hij dan herenigd met zijn familie en gaat hij herstellen van de ruimte reis. Enrique Peña Nieto wordt na alle waarschijnlijkheid de nieuwe president van Mexico. Volgens de exit polls kan hij op zo'n 40% van de stemmen rekenen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat op 30%. Geen van de kandidaten heeft de overwinning al geclaimd of de nederlaag toegegeven. Maar bij de stembusgang zei Peña Nieto dat hij vertrouwen had in de uitslag. Deseo que en esta jornada electoral quien resulte ganador sea el pueblo de México, que sea una jornada de fiesta de la nuestra democracia y que realmente quien resulte triunfador de toda esta jornada sean todos los mexicanos. Dat de verkiezingen dus maar een feest van de democratie mogen worden. Al dus Peña Nieto gistermiddag. Zijn partij was ruim 70 jaar aan de macht in Mexico... maar werd al die tijd geassocieerd met vriendjespolitiek en verkiezingsfraude. Met dat beeld wil Peña Nieto afrekenen... als hij inderdaad de komende zes jaar president van Mexico wordt. In Benghazi, in het oosten van Libië... hebben betogers een kantoor van de Libische kiescommissie bestormd. Menigte wil dat de regio rond Benghazi meer autonomie krijgt. Uit woede namen ze honderden computers mee, die buiten werden vernield. Deze man verwijt de Libische overgangsraad... dat hij niet naar de bevolking in Benghazi heeft geluisterd. En dat moet veranderen, zegt hij. De Libische autoriteiten hebben de aanval veroordeeld. Miljoenen mensen in de Verenigde Staten zitten nog altijd zonder stroom. Het noordoosten van de VS werd vrijdag getroffen door een zware storm. Veel elektriciteitsleidingen raakten beschadigd. Met alle gevolgen van die. We hebben kouder om uh, 10.30 uur vrijdag. Dus so we hebben een generator geïnteresseerd met onze neighbors. En dat is de tweede keer dat we het door hebben gehad. Deze man zit al sinds vrijdagavond zonder stroom. Hij heeft ook nog een beetje elektriciteit door de aanschaf van een aggregaat. Voordat iedereen weer stroom heeft, dat duurt nog wel even. De global estimated restoration time we're provided is 11 p.m. on Friday, July the 6th. That will represent restoration for the vast majority of our customers. So at least 90% of those customers will have their service restored by Friday evening bij de avond 11 uur voorspelt de baas van energiemaatschappij Pepco dan heeft het gros van de huishoudens weer stroom. Veel mensen zullen dan eerst de airco weer aanzetten, want in sommige delen van het getroffen gebied heerst uitgerekend nu een hittegolf. Het is meer dan 40 graden. Well, we have no air conditioning. We have no electricity. We've already been to Ikea, which is air conditioned and the kids can run around, but now we're here to cool off. Uh kids got movie. We ja, we gaan we proberen bij mensen te slapen die wel airconditioning en stroom hebben. Zegt deze man die zijn toevlucht in een gebouw met airco heeft gezocht. Verwachting is dat de komende dagen heet blijft in het oosten van de Verenigde Staten. De Britse miljardair Richard Branson is sinds gisteren de oudste mens die kitesurfend het kanaal is overgestoken. De Britse zakenman die tot nu toe steeds recordpogingen met ballonvluchten deed, deed bijna vier uur over de tocht van Engeland naar Frankrijk. Vooraf zag hij het helemaal zitten. It's uh, it's looking good. It's um, very windy out there. Um, we got um, sort of 30-35 miles an hour uh, mid channel. Um, Hopelijk kiezen we de juiste guide vandaag en komen we eroverheen. Dus cross fingers deze keer. Ja, het lukte. De zoon van Branson stak zaterdag al kitesurfend het kanaal over. Hij deed er 2,5 uur over. Dat is een wereldrecord. De beurzen eindigden de handelsweek vrijdag met flinke winsten... nadat bij de Eurotop in Brussel afspraken waren gemaakt over bankentoezicht. In Europa eindigden de meeste graadmeters met winsten van 3 tot 6 procent... en ook in de Verenigde Staten stegen de koersen met meer dan 2 procent. En de nieuwe handelsweek is ook goed begonnen. De Nikkei-index in Tokio staat na 4 uur handelen op een kleine winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is elf minuten over zes. Concert at sea, het door Bluff georganiseerde festival... op de Brouwersdam in Zeeland, was afgelopen weekend uitverkocht. Het festival trok 70.000 mensen, verdeeld over twee dagen. Op uh, adviesje onder andere Golden Earring, De Dijk, Ilse De Lange en Van Velsen. En natuurlijk sloot Buff, het festival gisteravond zelf af. Met alles is liefde. Dat ja, nou was gisteravond natuurlijk de avond van de finale van het Europees kampioenschap voetbal. In restaurants op het Heinekenplein in Amsterdam keken aanhangers van beide teams mee op grote schermen. Verslaggever John Saabach keek ook nog mee. Het aantal Italianen in het Mediterraans restaurant Monte Cristo viel een beetje tegen. Maar er was een tafel met Italiaanse vrienden die de finale nauwgezet volgden. Met één Nederlands-Italiaanse dame, gekleed in de kleuren van de Italiaanse vlag. De sfeer zat er aan deze tafel goed in. De sfeer zit er heel goed in, ja. Want wat zijn de verwachtingen? Nou, ik denk uh, 2-1 of zoiets. Wat denk je? Voor Spanje? Nee, voor Italië natuurlijk. Uh, nee, nee, nee, nee, Spanje niet. Italië 2-1. Of penalties, maar ik hoop het niet, moet ik eerlijk zeggen. In café en restaurant Barça was het drukker. En er waren ook veel Spanjaarden. Die hem vooraf aan de wedstrijd toch wel knepen. Uh, nou, well, maybe just uh, about Pirlo, because he is close to the MVP in this uh, Eurocup, together with Iniesta. And... Hij is vooral bang voor Pirlo. Dat is een goede speler en die moeten ze goed in de gaten houden. What's is be? I think 2-1 um, for Spain. Dan begint de wedstrijd. En helaas voor de Italianen. Het duurt niet lang voordat de Spanjaarden scoren. Busquets komt de goal. doel en doelpunt. Doelpunt voor Spanje via Sulva. Die de bal kan En ineens slaat de spanning toe aan de tafel van het Italiaans gezelschap. Even wachten. Even wachten. Zo spannend. Heel spannend even even. Ja, je staat met 1-0 achter. Even wachten. De Azuri gaan op jacht naar de gelijkmaker. Maar daar zijn ze in Barça nauwelijks van onderin. Uh, ze komen iets wel terug, maar uh, dat uh, wordt straks dubbelndarts goed gemaakt. Als we er weer een in uh, En dat duurt dan nog niet lang. En de bal is op maat. En 2-0. 2-0 Jordián. Toch houdt het Italiaans gezelschap moet. Komt komt er helemaal goed? Ja, bedankt. 2-0 bij de rust. Dat hadden ook veel Spanjaarden niet verwacht. Ja, ik weet het niet tegen Italië. Je weet het nooit. Weet je in de geschiedenis. Eh, Spanje heeft nooit uh, Italia, uh, ja, tegen Italië gewonnen. Zo, so, so ik ben echt verbaasd een beetje. Moet ik zeggen. Als Motta dan ook nog geblesseerd uitvalt en de Azuri al drie keer hebben gewisseld zakt bij het Italiaanse gezelschap in Monte Cristo de moed in de schoot. Dat was de doodseker. Dat was absoluut een doodseker. Dus, uh... En dus valt al snel het derde doelpunt. Torres Torres En net voor tijd wordt het ook nog 4-0. In café restaurant Barça wordt al voor het eindsignaal volop feest gevierd. En het Italiaanse gezelschap! gezelschap legt de hoofd in de schoot. 4-0. Daar is weinig tegen in te brengen. Oh, nee, niet, niet echt. Ah, dat, dat was goed om in de finale te zijn, te spelen. En uh, Duitsland te hebben gewonnen. Spanje, dus de reacties in Amsterdam. Later deze uitzending veel meer reacties uit Italië en Spanje. We staan ook nog even stil bij de congressen van afgelopen weekend. De PvdA straalde zelfvertrouwen uit op het congres afgelopen zaterdag. De nieuwe leider, Diederik Samsom, krijgt het volle vertrouwen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want de PvdA moet toch met ledenogen aanzien dat de SP-leider Roemer nog altijd de grote stemmentrekker is op links. Een zorg die op de achtergrond de stemming toch wat drukte op het congres... merkte Michiel Breedveld. Voor het eerst in de geschiedenis van de Partij van de Arbeid moet deze partij een grote concurrent op links dulden. De SP, de partij die in de peilingen de PvdA steeds weer het nakijken geeft. Hoe biedt de Partij van de Arbeid-SP-leider Roemer het hoofd? Dat houdt veel congresleden hier bezig. Um, ja, het is misschien een beetje te simpel uitgelegd, hoor. maar ik denk dat het veel meer in eenvoudige taal moet. Dat het ook een bredere doelgroep aanspreekt. Het is te ingewikkeld, denk ik, voor mensen. Ik denk zelf dat de SP op dit moment heel veel stemmen wint door um, een onderbuikgevoel van uh, kiezers aan te spreken. Vooral op Europa winnen ze, denk ik, stemmen. En, en Hoe ik... moet de partij dan de strijd aan met de SP? SP heeft zich altijd heel krachtig uitgesproken, Maar is nu bezig met juist wat nuancering in het programma. Um, ik denk dat bij, voor de PvdA het uh, tegenovergestelde wedst kan gelden. Dat ze juist altijd te uitgebreid zijn. En dat ze best iets beknopter zouden kunnen zijn met sommige dingen. De Partij van de Arbeid zoekt naar de juiste toon. Om de boodschap voor het voetlicht te brengen. Met concurrentie op links en politieke vijanden op rechts. Een lastige positie meent oud-partijvoorzitter Ruud Vreeman. Nou ja, kijk, wij moeten natuurlijk enerzijds het gevecht met rechts aan... Dat is de kern, want je hebt natuurlijk met SP ook, ook wel veel verwantschap. Maar op een aantal punten moet je dus wel durven zeggen waar je dus echt afwijkt van de SP. En dan moeten mensen dus laten we zeggen, ook wel laten we zeggen, een reële afweging kunnen maken. Dat is een hele lastige strijd, een hele lastige afweging. Als je aan de ene kant de strijd met rechts aangaat en de concurrentie met links. Ja, dat is echt heel moeilijk. Dat is echt heel, heel moeilijk, maar ik vind niet... Uh... Die weg is niet onbegaanbaar. De Partij voor de Arbeid kiest ervoor vooral de eigen boodschap uit te dragen... en erop te vertrouwen dat de kiezer uiteindelijk het verhaal van de SP zal doorprikken. Volgens oud-minister en oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen... is het verhaal van de SP weliswaar sympathiek, maar niet realistisch. Nou, Ik denk dat er een hele hoop sympathie is... voor de manier waarop de SP en Roemen voorop eh, politiek bedrijven... Maar ook voor de SP geld, uh, gratis ritjes worden niet verstrekt. Er zullen de komende weken en maanden uh, alle onderdelen van die programma's uh, bij iedereen tegen het licht gehaald worden. En ik denk eerlijk gezegd dat de verschillen uiteindelijk uh, veel minder groot zullen worden dan ze nu zijn. En dus hopen veel PvdA'ers dat SP-leider Roemer uiteindelijk door de mand zal vallen. Grote vraag is dus met welk verhaal gaat lijsttrekker Diederik Samson de verkiezingen in? Is hij zijn eigen verhaal of wordt hij toch gedwongen te praten over dingen die moeilijk uit te leggen zijn? Het wordt tijd dat politici het eerlijke verhaal gaan vertellen over Europa. Houd dus op met beweren dat we allemaal ons geld terug zullen krijgen, Mark. Vertel geen sprookjes over de geldpers van de Europese Centrale Bank die alle problemen oplost, Emiel. En verkoop geen illusies over de euroloze welvaart Geert. Het echte verhaal is dat we van het geleende geld minder zullen terugzien dan we hoopten. En dat we meer zeggenschap zullen delen met anderen dan we misschien comfortabel vinden. Het echte verhaal is dat het nog wel even duurt voordat Europa echt uit de problemen is. En niettemin kunnen wij dat echte verhaal met overtuiging uitdragen. Omdat wij vinden dat Europa weer een politiek project moet worden. Geen boekhoudkundige exercitie. En bij dat Europa hoort dus geen goedkope retoriek. Bij dat Europa hoort een eerlijk sociaal-democratisch verhaal. Lijsttrekker Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. verbaast me toch dat u zo uitdrukkelijk kiest om Europa als gespreksonderwerp te maken in deze campagnes, terwijl dat zo lastig is. Ja, maar ik kies daar niet voor. Europa is op dit moment een dominant thema. Tot en met de zorg, tot en met onze werkgelegenheid. Het wordt door Europa en door de problemen in Europa bepaald. Als je daarom electorale redenen over gaat zwijgen, dan ben je als politicus geen knip voor de neus waard. En dat zei Diederik Samson op het congres van de PvdA. Later deze ochtend zal Joost Vullings nog even de balans opmaken... van een weekendje congressen. Zakpijpen zeenaaktslakken en ijszeesterren. Dat zijn een paar van de tien zeedieren. Nou? Ik denk wat zegt hij nou? Te kijken. Zakpijpen. Nee. Ja, tien zeedieren die nu voor het eerst in de Noordzee zijn gezien. Oh. Daar moet je zoeken. Duikers en zeebiologen hebben de dieren opgediept bij oude wrakken op de zeebodem van de Doggersbank. Die ligt in het noordelijkste deel van de Nederlandse Noordzee. Vlak na terugkeer in Scheveningen op het schip van de expeditie Doggersbank. Praatverslag heeft een Gary van Pinksteren met zeebioloog Wouter Lenkeek.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 Sport. Ja, Spanje is in Kiev Europees kampioen geworden. In de finale tegen Italië waren de Spanjaarden met 4-0 veel te sterk. David Silva, eh, Jordi Alba, Fernando Torres en Juan Mata maakten de doelpunten. Spanje was oppermachtig, zag Bas Tegler. Spanje is een hele wedstrijd lang beter geweest. Heeft Italië in delen van de wedstrijd totaal overklast. Het is voorbij. Spanje is opnieuw Europees kampioen... en doet wat nog nooit een land deed, namelijk drie keer op rij... ...een finale winnen. 2008, 2010 en 2012. Dat grenst aan het ongelofelijke, maar het geeft nog maar eens aan... ...hoe ongelofelijk goed de lichting is voor Spanje. Ja, we zijn nog niet klaar, want de 4-0-zege is ook nog eens... ...de hoogste score ooit in de finale van een groot toernooi. Spanje is het eerste land dat drie kampioenschappen bedrijven over de Baceto. Op het EK Atletiek in Helsinki hebben de Nederlandse mannen een gouden medaille behaald op de 4x100 meter. Brian Mariano, Girandi Martina, Giovanni Condrington en Patrick van Luik liepen een nieuw Nederlands record van 38,34 seconden. En dat was goed voor de gouden plak. Ondanks dat goud is het nog maar de vraag of de sprinters mogen starten op de Olympische Spelen. Want die beslissing moet worden genomen door NOC NSF. En van Luik hoopt op een koelante houding van de sportkoepel. Nou ja, kijk wat, uh, wat het NRC-NSF nu gaat zeggen. Maar hopelijk hebben we vandaag uh, wat laten zien dat uh, het NRC-NSF denkt van... hé, hey, uh, de jongens zijn goed bezig op de goede weg. Ze hebben nu echt een, een sterk team. En uh, we geven ze gewoon een kans. En ik denk dat als ze ons die kans geven, dat wij daar gewoon kunnen schijnen. En ook voor de Nederlandse vrouwen was er succes. Op de 4 keer 100 meter gehaalde Kadaan Vazel... Daphne Schippers, Eva Lubbers en Jamila Samuel een zilveren medaille. De vrouwen liepen ook een nieuw Nederlands record van 42,80 seconden. Daphne Schippers was blij met zilver.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 Peter Sagan heeft de eerste echte etappe in de Tour de France gewonnen. In de red van Luik naar Serrain bleef die Fabian en Salara in de eindsprint net voor. Bosson Haken werd derde. In de steile klim naar de eindspreek ging de drager van de gele trui in de aanval. Maar Sagan kon aanhaken.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 En uh, ja, die finale was gewoon super zwaar. Het is echt een hard gereden de laatste, de laatste stuk. En, uh, maar ik voelde, ik voelde me goed. Mollema staat 12e op 21 seconden van de gele truidrager Fabian Cancellara. En is daarmee de beste Nederlander. Beachvolleybalsters Madeleine Meppelink en Sofie van Gestel hebben zich in Moskou gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Het koppel bereikte de finale en voldeed daarmee aan de internationale eis om mee te mogen doen aan de Spelen. Voor Meppelink een aangename verrassing. Ja, in het begin van het seizoen hoopten we op de Olympische Spelen en wisten dat we een kleine kans hadden. En ja, dat het nu ook werkelijkheid is. Ja, dat is gewoon voor onszelf nog redelijk onwerkelijk. En we moeten nog echt, ja, het moet nog allemaal een beetje bezinken. Maar op dit moment zijn we heel blij. En we gaan over uh, we hebben deze week nog een toernooi in Zwitserland. En dan gaan we het dan een beetje hebben over wat, uh, wat we eigenlijk gaan verwachten op de Olympische Spelen. Het Nederlandse mannenvolleybalteam heeft de European League gewonnen. Het team van bondscoach Edwin Benne versloeg in de finale Turkije met 3-2. Het is voor de tweede keer dat Oranje de titel pakt. Radio 1. Het NOS Journaal. Half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. De kandidaat van de oppositie in Mexico lijkt de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Het is Enrique Peña Nieto van de Institutionele Revolutionaire Partij. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in de huidige president Calderón... omdat de strijd tegen het drugsgeweld lijkt te zijn mislukt. In Spanje is uitgebreid gevierd dat het nationale elftal... Europees kampioen voetbal is geworden. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op... worden. het Spanje won gisteren met 4-0 van Italië. Er mag vanaf vandaag weer 100 km per uur worden gereden op drie stukken snelweg. Op de A13 bij Overschie, op de A12 bij Voorburg en de A10 West bij Amsterdam. Tien jaar geleden werd de snelheid nog verlaagd tot 80 km per uur... om luchtverontreiniging tegen te gaan. Maar volgens minister Schultz-Van Hagen heeft die verlaging van de snelheid nauwelijks effect gehad. En de excentrieke Britse ondernemer Richard Branson is kitesurfend het kanaal overgestoken. En dat deed hij in drie uur en drie kwartier. Branson is met zijn 61 jaar de oudste die het kanaal op die manier overstak. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag gaan we een droge dag tegemoet waarin we de zon ook regelmatig voorbij zien komen. De temperatuur ligt met 20 tot 22 graden rond normaal en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het in het westen zwaar bewolkt...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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Mexico heeft Enrique Peña Nieto de uh, verkiezingen gewonnen. Presidentsverkiezingen. Zijn institutionele revolu revolutionaire partij, de PRI... heeft in de parlementsverkiezingen, die gelijktijdig werden gehouden... volgens de exit polls 40% van de stemmen gehaald. Latijns-Amerika-correspondent Mayon van Rooyen in Mexico. Uh, Mayon, de winst is gebaseerd nog op de exit polls. Uh, hoe zeker is het?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 op basis van de gegevens die ze nu hebben, heeft de ook de kiescommissie gezegd dat hij voorstaat. En dat hij dus uh, nou, de waarschijnlijke winnaar is. Dus uh, ga er maar vanuit. En uh, ja, daar, daar wou ik toch iets bij zeggen. Het is wel iets heel raars hoor. Je struikelde over het woord. Het is ook een raar woord. De geïnstitutionaliseerde revolutionaire partij. Het is een partij die 72 jaar uh, aan de macht is geweest. Als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 Maar hij belooft dat het beter gaat. En veel Mexicanen herinneren zich natuurlijk nog het jaar 2000 toen het economisch wel heel goed ging. Dus ja, dat geloven ze dan maar. Ja. Maar Johan, mag dan geen thema zijn geweest. Er zijn er natuurlijk wel die drugskartels een nadrukkelijk aanwezig. Van tevoren was men bang voor geweld. Is het gewelddadig geweest of is het rustig gebleven?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 Marjon van Rooijen over de presidentsverkiezingen in Mexico. Marjon, dankjewel. Laten we meer nog in de uitzending daarover. Nu naar André Kuipers, die is veilig terug op aarde. 193 dagen was hij in het internationale ruimtestation ISS. Gisterochtend om kwart over tien landde hij dan op de steppen van Kazachstan. De aarde is een fantastisch mooie planeet. Er is zoveel te zien en te, te doen.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 En Sander Koenen is er ook aan de telefoon, journalist. Momenteel is hij bezig met een biografie over André Kuipers. En momenteel is hij ook in Houston, waar die André Kuipers aan het opwachten is. Meneer Koenen, goedenavond voor u. Goedenavond. Wanneer verwacht u Kuipers? Uh, over een uur of drie vertrekken we naar het vliegveld. En om uh, vier uur lokale tijd hier uh, verwachten we dat hij aankomt. En met wie bent u daar?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 Beide. Uh, en ik denk dat de landing dan nog het beste te overzien is. De, de pijn die je ervaart, omdat je al die tijd uh, ja, toch geen stress op je lichaam hebt gehad. Dus geen uh, zwaartekracht die aan je spieren trekt. Uh, daarvoor moet hij nu weer herstellen. Dus hij voelt nu continu uh, dat het zwaar is om te bewegen. En de hele wereld... Die, die beweegt op een vreemde manier. Dus hij moet zijn hele evenwichtsorgaan moet zich als het ware heroriënteren. En hij moet dus ook weer uh, sterk genoeg worden om zelf te lopen. Bijvoorbeeld. Goed. Meneer Koenen, wanneer wordt hij nou echt bedankt en kan hij gaan? Hoe bedoelt u? Nou, wanneer is hij helemaal klaar? <laughs> Ik denk dat uh, hij is eind uh, oktober is hij klaar met de, de wetenschap rond de missie. En uh, dat soort dingen. Ik denk dat hij zelf... Uh, nog wel een tijdje doorgaat met het vertellen over zijn verhaal... wat hij allemaal beleefd heeft in de ruimte. Ja. Dus uh, het komende jaar zal hij daar nog zeker wel mee bezig zijn. Nou, doen we de hartelijke groeten van ons. Met, zeker met veel sterkte. Ja. En bedankt voor uw uitleg. Oh, uw boek. Wanneer komt uw boek nog dan? Die biografie? 31, 31 oktober verschijnt uh, het verhaal van André Kuipers bij National Geographic. Hey Koene, dank u wel. Graag gedaan. En zo dadelijk, succes op het EK Atletiek in Helsinki. Oranje succes. Nederlandse ploeg wint de 4 keer 100 meter. Maar mag vooralsnog niet naar de Olympische Spelen. Maar misschien komt er nog beweging in. Wie weet, vanochtend misschien. Verkeersinformatie, Tamara Bruggewans. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is dat de weg? Er staan op dit moment 11 uh, files. Ik uh, noem even twee opvallende. Dat is de A4, Delft richting Amsterdam. Tussen Dorp en hoogmaden 3 kilometer. Heeft te maken met een gestrande vrachtwagen. Dan de A50, Arnhem richting Oost Tussen Heter en het knooppunt Valburg, 2 kilometer. Daar zijn ze nog steeds bezig met wegwerkzaamheden. En dan de N33, Veendam richting, richting Eemshaven. Die is tussen Veendam en de aansluiting met de A7 in beide richtingen dicht. En dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. En naar verwachting is die weg rond 12 uur weer vrij. En dan een verwachting voor deze ochtend. Het blijft droog. En daarnaast zijn de scholen in de regio Zuid al gesloten. Het wordt dus wat minder druk tijdens de spits. En dat is vooral op de wegen in het zuiden van het land te merken. En wij verwachten dat het op het drukste moment rond half negen... dat er dan ongeveer 75 kilometer file staat. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Away, om precies te zijn, van Madonna. Noodweer heeft dit weekend voor een grote chaos gezorgd in het oosten van de Verenigde Staten. Tenminste 13 mensen kwamen om het leven en miljoenen kwamen zonder stroom te zitten. Met man en macht proberen brandweerlieden de puinhopen op te ruimen. Overal liggen omgewaaide bomen. Maar het herstellen van de schade wordt bemoeilijkt door de kluwe stroomdraden die op de wegen liggen. Het is niet altijd duidelijk wie nou wat mag opruimen. And it's a bit of a double whammy. Um they can't take care of what's going on with the tree because it's not their department. When the city comes through here to get rid of the tree, they can't remove the tree because it's tangled up in the wires. Deze man in Virginia werd overvallen door de storm. And waves of rain was coming through. Uit het niets begon het te flitsen. Het begon te stormen en er kwamen golven regen naar beneden. Ook deze man werd overvallen door het slechte weer toen hij al in zijn bed lag. Ik had al naar to bed and I heard all this awful noise, this rumbling. And I said, What the heck is going on? And then there was a loud boom. And I said, Oh my God. That has hit close. Het noodweer kon ontstaan door de broeierige hitte in grote delen van Amerika. De temperaturen zijn de afgelopen dagen opgelopen tot 40 graden Celsius. En dan is het natuurlijk niet fijn als de airconditioning het niet meer doet. Not maar niet alleen de airco laat het afweten, ook de koelkasten doen het niet meer. In de supermarkten zijn de zakken ijs niet aan te slepen. Deze mevrouw had geluk en mocht drie grote zakken ijs inladen. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat iedereen weer stroom heeft. Vijf voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was een onverwacht groot succes, het EK atletiek in Helsinki. Nederlandse estafette mannen veroverden bijvoorbeeld op de 4 keer 100 meter het goud. Dat is mooi, maar de gouden STF-ploeg staat te laag op de wereldranglijst om op de Olympische Spelen in Londen te mogen starten. Atletiek Unie heeft NOC en NSF nu gevraagd van de kwalificatieprocedure af te wijken... en de ploeg toch voor te dragen voor de Spelen. En die houdt Kamp in gesprek met Peter van de technisch directeur van de Atletiek Unie. Gefeliciteerd, we hebben wel eens anders gestaan na een uh, Europees of een groot uh, toernooi. Uh, maar het meest succesvolle toernooi ooit voor de atletiek. Uh, hoe kijk jij erop terug?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 We uh, worden Europees kampioen, we zijn Europees leading, we zijn volgens mij world leading. Althans, als je naar landenteams kijkt, uh, dat is een opmerkelijke prestatie. Ik heb intensief contact gehad met de NFC de laatste 30 minuten. Uh, zij vinden het ook een opmerkelijke prestatie, uh, waarbij de afspraak is dat we nog eens nader gaan kijken uh, wat we met dat team gaan doen.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 En NOC en NSF gaat zich erover buigen. Voor 8 juli moet de bond beslissen of de gouden ploeg dan toch aan de Spelen mag deelnemen. Praat het erover door met Andy Houtkamp, doen we na 9 uur. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Ja, en die kranten hebben uiteraard veel aandacht voor de finale van het EK voetbal. Gisteravond door Spanje gewonnen. Zo heeft de Volkskrant een grote foto op de voorpagina geplaatst van de feestende Spaanse ploeg. Het spel van de Spanjaarden noemt de krant een superieure ode aan het voetbal. Ook metro opent groot met de Spaanse titel, spreekt van een glansrijke titel. En als hij next doet er nog een schepje bovenop en heeft het over de allerbeste ploeg ooit. Het AD herinnert er nog even aan dat het de derde titel voor is. Op rij is, ze doen het weer, luidt de kop op de voetbalpagina. De Telegraaf houdt het uh, het kortst van allemaal. Fantastico, staat daar op de voorpagina. Maar ook ander nieuws in de kranten. De groei van Almere bijvoorbeeld het dreigt in het slop te raken. omdat de geplande openbaar vervoerverbinding tussen Almere en Amsterdam niet rendabel is. Daarover schrijft Trouw vanochtend. Het verschil tussen kosten en baten van de nieuwe verbindingen ligt in het gunstigste geval rond de 800 miljoen euro. Almere zal daardoor lang niet zo hard groeien als het gemeentebestuur wil. En daardoor komt de bouw van duizenden huizen in gevaar. In Trouw zegt een Almeerse woningcorporatie dat de stad het de laatste tijd toch al wat minder goed doet. Omdat in heel Nederland meer huizen te koop staan en Almere als niet aantrekkelijke gemeente bekend staat. En dat raakt de stad extra hard. De ontslagen Rotterdamse hoogleraar Smeesters... heeft wel degelijk cijfers uit zijn duim gezogen. Dat zegt de Amerikaanse fraudejager Uri Simonsson in de Volkskrant. De hoogleraar ontkent dat hij data heeft verzonnen... maar Simonson is er zeker van dat Smeesters dat wel heeft gedaan. Volgens hem zitten er in de onderzoeken van de Rotterdammen... zulke merkwaardige patronen dat van toeval geen sprake kan zijn. Simonsson heeft ook mails gehad van Smeesters... waarin die beweerde dat hij in zijn onderzoeken tikfouten had gemaakt... toen de Amerikaan hem vervolgens om het ruwe materiaal vroeg, ruwe cijfermateriaal, zou smeters, computers zijn gecrashed. De data zijn nu verloren. wat is de Volkskrant. Amsterdam wil als eerste gemeente een fonds oprichten... om de sloop van leegstaande kantoren te financieren. Zij heeft het Financiële Dagblad dat over de kwestie heeft gesproken... met de Amsterdamse wethouder van Poelgeest. gemeente Amsterdam wil 50 euro per vierkante meter... grondopbrengst in het fonds storten. Ook projectontwikkelaars zouden 50 euro per vierkante meter moeten betalen. De eigenaren van leegstaande kantoorgebouwen 3 euro. Op die manier zou 50 30 miljoen bij elkaar uh, kunnen worden gespaard. En inwoners van Gelderland lopen het meeste risico op een tekenbeet. Blijkt uit cijfers van tekenradar.nl, waar de Telegraaf over schrijft. Ja, die radar werd eind maart opgezet door het RIVM en Wageningen Universiteit. Sindsdien zijn er zo'n 2000 meldingen van tekenbeten binnengekomen. Een vijfde van alle meldingen kwam uit Gelderland. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant worden veel tekenbeten gemeld. De helft van alle beten is opgelopen in het bos, 40% in de tuin. En vooral dat laatste percentage is veel hoger dan gedacht. Aldus de Telegraaf. En zo dadelijk, Nationaal van 7 uur...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 We gaan, tanken, we gaan weer tanken en betalen lekker niks. We gaan weer tanken. We zijn er we bijna, weer weer weer... jongens. Yeah. Yeah. Tanken wordt weer leuk. Met de zuinige Kia Venga. Verkrijgbaar vanaf 16.295 euro. En nu met 500 euro aan gratis brandstof. Kijk op kia.nl/slash gratis tanken. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is Radio 1.